Tegelijkertijd is het noodzakelijk om minder grondstoffen en chemische middelen te gebruiken. Duikhuizen zegt dat alleen intensieve landbouw dat aan kan. Nederland heeft daarin een voorbeeldfunctie omdat doelmatigheid en duurzaamheid hier worden gecombineerd en vreest voor afbraak van dat systeem.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 omdat er ook nog mensen worden vermist en enkele gewonden in kritieke toestand verkeren, stijgt het aantal doden daar vermoedelijk nog. In Australië is een tekort aan antigif voor de gevaarlijkste spin van het land, de tunnelspin. Daarom hebben spinnendeskundigen het publiek opgeroepen om de dieren te gaan vangen, zodat er nieuw serum gewonnen kan worden. De Australische tunnelspin maakt elk jaar zo'n tien slachtoffers. Het dier komt voor op het platteland. Wie niet wordt behandeld, kan binnen een paar uur overlijden. Begin jaren 80 werd een antigift tegen de beet ingevoerd. Sindsdien zijn er geen doden meer gevallen. Dit jaar is er een tekort aan het serum. De voorraden zijn minder dan de helft van wat ze horen te zijn. De oproep om zelf spinnen te gaan vangen... heeft in Australië tot zeer wisselende reacties geleid. Het weer, vannacht kans op mistbanken en een graad of 13... morgen eerst bewolkt, later zonnige periode, meest droog en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Ik en la de dag. Ik para trabajar, así son todos los días, de dag. Ik pero pronto llegará el sueño que más de Kayo, ka Zo, welkom terug bij het tweede uur van de Nacht van het Goede Leven. Nou ja, ik dacht, laat ik er maar eens lekker zonnig inkomen. Ja, u wilt het misschien niet geloven, maar deze perfect klinkende salsa is gemaakt door een Nederlandse trompetiste. Geboren in Utrecht heeft zij leren trompet spelen bij de fanfare van Haften, Maar zij kon daar in de fanfare haar draai niet vinden, muzikaal gezien. Op haar veertiende volgde ze een workshop salsa, overtuigd als zij was dat die muziek haar roeping was. Ja, dat kwam ook door de cassettebandjes die haar vader stuurde uit Barcelona met salsa-muziek. Na een studie aan het conservatorium is ze nu woonachtig in Colombia, maar treedt nog wel regelmatig op in Nederland. Dit was Maite Ontelé met het nummer, tja, hoe kan het ook anders? La vida tiene sabor. Het leven heeft smaak. Goed leven dus. Bueno. Uh, dat het theaterseizoen alweer van start is gegaan, dat zal u wel niet ontgaan zijn. Uh, traditiegetrouw gebeurt dat met de uitmarkt. Nou ja goed, mij is het in ieder geval niet ontgaan, want toen ik vorige week naar de studio kwam per trein... was deze gevuld met vrolijke dames die nog uit volle borst aan het meedeinen waren met de musical singalong. Ja, heel gezellig. En dan vooral dat al deze dames van die groene oortjes op hadden. Ja, groene oortjes hoor ik u nu denken. Ja, wat is dat dan? Nou ja, dat was dus reclame materiaal voor de nieuwste musical Shrek van Albert Verlinde. Gebaseerd op de gelijknamige animatiefilm. Een trein gevuld met luidkeels de sound of music joelende prinsesse Fiona. <laughs> Gaan we aan staan. Nou ja, goed, beter kan je werken de nacht niet beginnen toch? Maar goed, uh, ik dwaal af. Het the uh, theaterseizoen is dus weer begonnen. En dat betekent ook dat u misschien vorig seizoen voorstellingen gemist heeft. Nou, dat hoeft dus nu niet, want op het Nederlands Theaterfestival in Amsterdam... kunt u de allerbeste voorstellingen van dit seizoen uit Nederland en Vlaanderen... die u volgens de jury en publiek niet gemist mag hebben, nog één keer zien. Maar dat niet alleen, want aan de rand van het, ne van het Nederlands Theaterfestival... kunt u kennis maken met nieuw aanstormend talent uit binnen- en buitenland. 80 verschillende voorstellingen. Uh, uh, en op het Leidse uh, bosje, vlakbij het Leidse plein. staat die Amsterdam Fringe Spiegeltent. Uh, dat is dus van het Amsterdam Fringe Festival. En ik had daar een gesprek met programmacoördinator Anneke Jansen. over de voorstellingen, het festival. en natuurlijk die wonderschone, goed in het oog springende spiegeltent. Kloppend hart van het festival. Is dit uh, de eerste keer dat uh, de spiegeltent er staat? Voor uh, de Fringe wel. Hij heeft uh, vroeger wel vaker gestaan in Amsterdam ook. Uh, toen, helemaal in het begin uh, toen uh, de parade nog de Boulevard of Broken Dreams was. Op Museumplein. Toen had je daar echt de spiegeltenten. je ziet nu de spiegeltent zie je wel terugkomen. Bijvoorbeeld Palazzo is heel erg bekend. Die gebruiken ook altijd een spiegeltent. Maar je ziet hem niet meer zoveel in de stad. En wel heel veel in het buitenland. Want als je naar buitenlandse Fringe festivals gaat. Er zijn er iets van 150 over de hele wereld. Um, dan zie je overal de world-famous Spiegel Tent, noemen ze dan ook altijd, Spiegel Tent. En uh, die heb je in allerlei soorten en maten. Maar eigenlijk kenmerkend is altijd dat het een beetje een 19e eeuwse sfeer heeft. Veel hout, je ruikt ook hout. En uh, hele mooie glas in loodraampjes overal. Dus je hebt heel mooi licht naar binnen vallen. En het is echt een beetje, ja, ouderwetse circussfeer. We, uh, we zijn nu net uh, drie dagen bezig uh, in de Fringe. En we hebben overdag eigenlijk altijd om drie uur, om vijf uur en om acht uur een voorstelling staan. En dat zijn allemaal best-of fridge voorstellingen. Dat zijn voorstellingen die in het buitenland het al heel erg goed hebben gedaan. Dus die al awards hebben gewonnen. Dus als je voor garanties wil gaan, moet je vooral naar de spiegeltent komen. En dan hebben we s'avonds vanaf negen uur dansen met uh, dj's, bandjes en... Uh, Morgenavond, uh, maandag, hebben wij uh, danseadeu vanaf 9 uur in de tent. Dus dan krijg je nou salsa-workshops en dan na die tijd kun je gaan dansen in de tent. En verder, de tent is altijd open vanaf 12 uur s middags, dus dan hebben we lekkere koffie... en we hebben Surinaamse tapas tot 12 uur s'nachts. Want in Amsterdam irriteer ik mij altijd aan. Kun je maar tot 10 uur eten en dan na die tijd ben je, moet je naar de Febo... of een heel duur nachtrestaurant. Wij hebben hier gewoon tot 12 uur lekker, lekkere Surinaamse hapjes tussen. Ja, want uh, uh, voorstellingen zien maakt hongerig, want uh, 80 groepen op 33 locaties. Hoe hou je dat vol? <laughs> nou, heel veel vitamines eten. En de druk is ook, je moet niet te lang slapen. Eigenlijk moet je gewoon, gewoon ongeveer 4 uur per nacht en dat gewoon 10 dagen achter elkaar. Dan hou je het heel goed vol. Als je een nacht normaal slaat, dan, dan werkt het niet meer. Maar eigenlijk moet je gewoon volledig induiken en dan is het, dan is het heel erg leuk. En uh, ja, wij hebben dan 80 uh, groepen op uh, 33 locaties. En als je naar Edinburgh gaat, dat is eigenlijk het allergrootste fringe festival. Eigenlijk het allergrootste festival van de hele wereld. Daar staan er even uit mijn hoofd iets van 3000. 3000 voorstellingen? 3000 voorstellingen, ja. Maar fringe betekent randje. Dat, dat, ja. Dan zou je dus denken: dat, dat is een aan de, in de omtrek. Waarom zoveel voorstellingen? Uh, nou, de Fringe heeft een open inschrijving. Dat is eigenlijk kenmerkend van alle Fringe festivals over de hele wereld. Is dat, uh, dat je iedereen in principe mee kan doen. Het zijn wel allemaal uh, festivals voor professionals. Dus geen amateurtheaterfestival. En dat komt ook omdat... De Fringe is best wel hard. Uh, want je staat dus met heel veel verschillende groepen. Dus je concurreert ook met elkaar om publiek binnen te krijgen. Je maakt dat, dat groepen heel erg uh, hard zelf aan de PR trekken. Uh, op straat staan, flyeren, rare acts doen om uh, mensen binnen te krijgen. Dus uh, je moet wel, wel zeg maar heel erg hard willen en heel fanatiek zijn. Wil je, uh, wil je een Fringe kunnen overleven? Dus... Uh, wat is, wat is dan uh, een voorstelling die er voor jou op dit moment uh, het meest al aan het uitspringen is? Uh, bedoel je qua verkoop of... Uh... Nou, nou ja, misschien meer qua uh, nou, iets wat jij, heel, wat jij heel boeiend of interessant vindt eigenlijk. Uh, nou wat ik wel heel erg interessant vind... Kijk, ja, we hebben natuurlijk een aantal voorstellingen die zijn uh, best of. Dus daar weet je al van dat het heel erg goed is. Er zit er ook eentje tussen, die heb ik in Zuid-Afrika gezien op de Fringe. Die heet Hole. Die uh, was oorspronkelijk helemaal in het Afrikaans. En nu wordt die vertaald naar het Engels-Afrikaans. En het is een fantastische voorstelling. Want zij staat 60 minuten op zo'n loopband te rennen. En houdt een monoloog. En dat is echt waanzinnig om te zien. En het is echt een prachtige voorstelling. Staat in het MC-theater. Uh, even uit mijn hoofd. 5, 6 en 8 september. En daarvan weet je gewoon dat het heel erg goed is. Maar de sport een beetje aan de fringe is dat je juist, omdat het een open inschrijving is... Ja, ik heet dan wel programma-coördinator, maar eigenlijk heb ik ook geen idee. Uh, dus echt het is... Nee, het, echt niet. Het, uh, het, ik, heb, ik heb driekwart niet gezien. Uh, nou, sterker nog, ik heb denk ik 99% niet gezien, want heel veel voorstellingen zijn uh, nieuw, uh, worden nieuw gemaakt... En het is dus echt, dat is een beetje het sport aan de fringe. Wat wij eigenlijk doen, is de jury, weet je wel, heel veel festivals hebben. Of een jury, of een programmeur, of een artistiek leider. Die zegt, nou dit en dit en dit is goed. En het publiek gaat daarmee heen, want dat is goed. Wat wij eigenlijk zeggen is, van, nee, het is veel leuker om de artiesten uh, te laten beslissen. En eigenlijk die, die jury en, en de programmeur eigenlijk tussen het publiek en de artiesten uh, uit te halen. Dus het publiek is ontzettend belangrijk om ook uh, zeg maar te zeggen van wat ze mooi vinden en wat niet. Want daar, dat is, dat is zeg maar hoe het werkt in de Fringe. Als mensen uh, naar een voorstelling zijn gegaan... dan uh, vragen artiesten ook altijd van... Goh, kun je erover vertellen, kun je op Facebook zetten... Kun je, kun je andere mensen aanspreken... en dan merk je dat er een bus aan het ontstaan is rond de voorstelling. Dus meestal weet je dat pas een paar dagen in het festival. Ja, maar stel je nou voor dat je die bus niet meekrijgt... hoe kun je als publiek dan toch uh, goede voorstellingen zien? Uh, nou, daar hebben wij een heel handig trucje voor. We hebben namelijk een aantal uh, bekende Nederlanders gevraagd van... Goh, zouden jullie uh, drie voorstellingen willen uitzoeken in de Fringe op een avond? En uh, daar kunnen mensen dan mee naartoe. Dus dan heb je bijvoorbeeld op uh, 7 september uh, kun je met uh, Jeroen Spitsenberger mee. De acteur. de acteur. En die heeft drie voorstellingen uitgezocht. En dan uh, haak je gewoon bij hem aan. En dan uh, kun je ondertussen kun je hem ook uitschelden als hij verkeerde dingen heeft uh, gekozen. Waarvan je denkt, van, nou Jeroen, hoe heb je dat dan kunnen doen? Etcetera. Dus uh, dan kun je eigenlijk gewoon kijken van, nou weet je, ik vind het leuk om met Hasna Boazza mee te gaan. Of met David Lucier, of met Jeroen Spitsenberger. Okay. En dan uh, hoef je verder helemaal niet na te denken en dan ga je er gewoon achteraan. En je kan dus uh, elke dag met een andere bekende Nederlander meelopen. Dus je krijgt ook elke dag een andere keuze te zien dan? Ja. Zeker, ja. Dus je kan, uh, je kan het gewoon allemaal combineren met elkaar eigenlijk. En een BNR ontmoeten. En gewoon de, de, de nieuwste, jongste dingen. Zeg maar, die, dat morgen pas een hit is bijvoorbeeld. Dan ben je er als eerste bij. Nee, het is, het is een... Uh, um, hoe zeg je dat? Ik noem het altijd een, een enorme eclectische bende. Eigenlijk wat de fringe doet, is totaal wat mensen dan zeggen: van totaal onmogelijke dingen bij elkaar zetten en combineren. Dus je hebt aan de ene kant rare acts op de Leidse kade, met uh, de stroopwafeldame en de Candyman met suikerspinnen. En uh, je hebt uh, voorstellingen met clowns erin, en uh, enorm komische uh, voorstellingen, bijvoorbeeld in, in de salon van, uh, van de Bali. die heet Gezellig. En dat is nou, dat door een, een, een. Ja, dat zegt inderdaad. Nou, het, is, het is heel grappig gedaan, want zij is, is uh, Duitser en ze gaat eigenlijk een beetje zo kijken van hoe, hoe zit dat nou met die gezelligheid? Waarom is, iedereen heeft dat altijd gezellig. Dus de, dan ga je naar een voorstelling, en krijg je kaasblokjes en uh, haring en, en dat soort dingen. Dus je, je hebt uh, ongelooflijk veel verschillende soorten en smaken. En we hebben in het weekend, uh, donderdag tot en met zaterdag weer, ook weer onze nachtclub, Club Silentio. Dat is een nieuwe nachtclub. We hebben om de drie jaar een andere groep die eigenlijk de nachtclub runt. Dat was voor die tijd Circus Streurdier. Die staan ook nog in de Fringe trouwens met hun uh, voorstelling. Uh, maar die nachtclub uh, van Club Silencio, ja, dat wordt volgens mij ook helemaal hilarisch. Want die hebben zich een beetje gebaseerd op David Lynch. Dus dat wordt een ongelooflijk duistere, rare underground kroeg. Dus... En dat staat in Bellevue dan, hè? Dat is uh, de kleine zaal van Bellevue? Dat is de kleine zaal van Bellevue, ja. En dat is, uh, elke, elke avond is dat ook open? Dus je hebt dan na de, naast de spiegeltent hier op het Leidse bosje heb je in de Bellevue dus ook een, een, een nachtcafé? Ja, eigenlijk wel, ja. En dat is altijd van donderdag tot en met zaterdag, ja. En uh, maar is het dan, hoe, hoe is dat voor jou eigenlijk? Want je hebt het, uh, het Fringe Festival, uh, dat is onderdeel van het theaterfestival nemen jullie niet eigenlijk het hele theaterfestival over met zoveel voorstellingen? <laughs> nou, er begint het wel een beetje op te lijken. Nee, wat, wat eigenlijk wat heel erg leuk is, is dat het elkaar juist heel erg versterkt. Want uh, wij merken heel erg sterk dat Fringe natuurlijk op een bepaalde manier een springplank. Sommige mensen willen in de richting van uh, de mainstream, of van het theaterfestival. Er zijn echter ook een hele grote groep mensen die veel meer kijken naar het internationale uh, Fringe-circuit. Die eigenlijk in die onafhankelijke scene willen blijven. En dat werkt andersom ook weer. Wij zijn heel erg hard bezig om uh, internationaal te werken, dus uit te wisselen. En uh, winnaars van de Fringe die gaan naar twee buitenlandse fringe festivals. Uh, de winnaars van de afgelopen twee jaar hebben nu ook in Edinburgh gestaan op de Fringe. Nou, dat is echt uh, dat is natuurlijk geweldig. Ja, weet je wel, Nederland is best wel een klein landje. Uh, dus waarom zou je niet kijken naar de markt daarbuiten? Uh, want die is ontzettend interessant. En je merkt heel erg sterk dat als je in dat fringe circuit zit. dat je, dat, dat, dat, dat door gaat rollen. Want ja, de, nogmaals, er zijn er 150 over de hele wereld. Dus je kan, je kan, je kan bij wijze van spreken vier jaar lang toeren. <laughs> internationaal en, en, en daar uh, in, in dat uh, ding leven. En ik denk dat dat ook. Ik vind het ook heel erg bij Nederland passen om zo internationaal te denken. En te, uh, te kijken naar. Uh, de markten buiten de landsgrenzen. Want ik bedoel, ja, we hebben hier natuurlijk net ook bezuinigingen gehad. We gaan theater sluiten, dus het wordt moeilijker, vooral voor jonge makers. Dus uh, wij stimuleren heel erg van jongens: ga die grenzen over en ga daar ook zoeken. Nou, Anneke, een uh, goed gevuld festival, dus ja. uh, waar veel in gebeurt: veel internationale voorstellingen, veel uh, voorstellingen uit Nederland. Nou, als laatste nog even, als ik jou nu zou vragen. Een... Plaatje waar je energie van krijgt en waarvan jij zegt... nou, dat vat voor mij echt wel het Fringe Festival samen. Waar denk je dan aan? Ja, ik zat heel erg te denken... ja, ik ben natuurlijk een, een chronisch fan van Stevie Wonder. Maar ik heb ook altijd per festival... heb ik altijd op een of andere manier één nummer... wat ik de hele tijd draai. Vorig jaar was dat, uh, oh god, dit wordt een bekentenis... de Dolly Dots. Ah, de Guilty Pleasure van Anneke Janssen. Jawel, de Guilty Pleasure van Anneke Janssen. Only the rain. Uh, want toen was het enorm... Kakweer, zullen we maar even zeggen. En uh, nou ja, dat nummer dat maakt me dan wel lichtelijk vrolijk. En dit jaar is het uh, Groove Armada, Girls Say. Zullen we dat dan maar gewoon voor jou gaan draaien? Lijkt me heerlijk. Groove Armada, Girls Say. Ja. Here you he go. Hey, veel plezier uh, deze dagen. Dank je wel. <middels> Oh, okay, this is what I'm on. Kick it to the club when it's sound, in the sound. Freeing my mind from all that's going on. Trying to be right, but it feels so wrong. Goddamn it, I'm on. Don't turn the lights down. I don't need y'all to tell me when to go home. Two, three, four in the morning. And we, we can blaze it back up Look at that girl, she can make it back up We was just cranking up and y'all leaving for work. Man, I thought it was a party, y'all We could all get it cracking like Mardi Gras oh. You can take your beads out, pull off your bra oh. But if you try to stand me up, I'ma probably fall So I might have to be the one to turn the world around love me with, and hate and make the world get down And you might have to be the one to change it with me too And if they try to Both both you you do. <laughs> yeah. Yeah. And all the girls say... My hands don't lean or stand. Lift the last hands, I'll up your hands. but you stand around. pole, move around the dance. Now hit the flow, hit the flow. When you see a girl, get the hoe, get the hoe. Get it to the bar, get the mold, get the mold in. When you get a drunk, gotta go, gotta go. Come on, bring a ball. See my time smoke like Cheech and Chong We ain't on the back, but I see a thong Got me beating on my chest like King of Clones Pulling on your head to the weave is gone Early in the morning when you breathing wrong Even when I hear you breathing on the phone Just pull out the tape and rewind the song So I might have to be the one to drag the world around For so loving the hate and make the world get down And you might have to be the one to take it with me too I was for for you, you too <laughs> yeah. Yeah. And all the girls say U heeft het gehoord, het Amsterdam Fringe Festival is net als het Amsterdam Theaterfestival nog te bezoeken tot volgende week zondag 9 september. En met veel vitaminepillen en weinig slapen, goed eten en dansen bent u weer helemaal op de hoogte van wat er speelt op theatergebied. En dat niet alleen, u bent ook nog eens een trendsetter. Want wat is er niet leuker dan nu al te weten wie de spelers van de toekomst gaan worden? Ja, yeah, tijd voor een nachtelijke reis. Regisseur en collega in de nacht Vincent Krom kwam met een voorstel... om eens te gaan kijken naar wat er zoal gebeurt... in de tijd dat de meeste mensen op één oor liggen. Het tijdstip waarop wij in de nacht van het goede leven in de studio zitten. Uiteraard zijn wij, Vincent en Joop, de technicus aan de andere kant van het glas... en ik hier achter de microfoon, niet de enigen die wakker zijn. U aan de andere kant van de speaker natuurlijk ook. En met zo'n 40.000 luisteraars zijn wij met elkaar een select groepje nachtbrakers. Iemand die ook in de nacht werkt... en zorgt voor de bevoorrading van de koelkast met biertjes... is de man achter het idee van de biertaxi. Voor alle mensen die nog niet toe zijn aan een afsluiting van de avond... maar ook geen zin hebben om een nachtwinkel op te zoeken... biedt de biertaxi uitkomst. Want wat doe je als je nog twee tientjes hebt... maar nog lang geen drang om te gaan slapen? Daan Dijkstra heeft de oplossing. Met één telefoontje staat hij voor je deur, de hele nacht door. U hoort de komende 25 minuten het eerste deel van Verhalen uit de Nacht. Ja, meer taxi aan Straam, goedenavond. Tot oh, morgen. Hoi. je naar de Lansierstraat komen? Lansierstraat. Jouw, jij mag niet meer rijden, man. <laughs> Is goed, man. Heb je goed geraden, hè? Ja, heb je droog met de wijn, ja, toch? Um, ja, ik denk het wel, of anders wordt het pro af. Oké, okay, ja, want ik, ik heb twee Dingus ook ik denkbaar, ik twee droog met de wijn? Ja, joh, goed idee. Wat wil ik nog Nou, ik ben er binnen een half uur. Oké, okay, perfect. perfect. Oké, okay. goed vrienden. Als je voor de deur bent open, dit nummer dan zie je zo. Maar natuurlijk, kom goed. Dankjewel, ga maar. Doei. Nou, ja, dan heb ik ze allemaal gehad. Big vrienden, grappig. Ja, <laughs> kom maar, man. Geweldig hè? Hé, pik, hé, hé, vriend, hè, gaat weer. Taal van de nacht. met de biertaxie. Goedenavond. ja, vanavond is meter sloten. man. Hoi. maar keer een kim voor mij wel James, toch? Ja, zeker weten. Van de Prins Hendrikade, toch? Precies. ik heb 20 euro aan, wat kan ik wel een vierbij spongen. Ja, bij de Prins Hendrikade. Ja. Gewoon oh, dezelfde uh, plek. Oké, ik ben er over vijf minuten, man, dus loop maar vast erheen. En wat zijn er ongeveer? Ja, same shit as usual. En gewoon bij die soundbell daar, Ja, ja, ja, precies. De print, zeg maar. Ja. Oké, okay, nou, 20 uur, wie kunnen daar daarop gaan ongeveer? Uh, 12,5 liters. Dat okay, gaat zaak. goed, Zakenhout, hoor man. Oké, okay, nou, uh, ik zie je zo dan. Doei, man. Okay, vijf minuten, zijn. Ja, neem een paraplu mee, want het regent een beetje. Ja, yeah, laat me strak wat. Goed, daar zie je. Ja, ja, ja. Dit zijn eigenlijk uh, alle huisfeestjes uh, thuis waar het uh, bier op is. En, uh, nou, iedereen uh, heeft wel eens uh, zo'n uh, feestje waar het bier dan op gaat. En, uh, hoe gezelliger het is, hoe sneller het bier ook op is. Uh, dus ja, het zijn echt allerlei soorten mensen: heel veel studenten natuurlijk. Maar arme en rijk, jong en oud: ja, van hippie tot Hells Angel. Uh, die bestellen allemaal. Hallo. Hai. Ben je altijd met wodka meenemen? als Chris? Nee, we verkopen geen vodka. oké, oh, okay, jammer. Oké. Okay. Alleen bier. Okay, like... En wijn. Maar uh, welk nummer was het nou? Hoi Ja? Hi Jennifer, met de biertaxi. Hi. Hoi. Waar nou dat we nog wel langs langskwamen, um, ook al Hi, hebben we ja, geen boter. Ja, met bier. Ja, ja met, met bier. bier. Met right. flesjes. Yeah. Ja. Yes. Oké, okay, En uh, Welk so. nummer was het nou? <laughs> Ze heeft <laughs> geen zin op de telefoon hier hoor. Het echt uh, oud kort. Uh... Yes. Hey Jennifer, welk nummer uh, van de Eilandsvracht zit je? Ja. Yes. Welk nummer, oh, hey, welk nummer van de Eerlandsgracht zit jij? Nee, nee, ik heb net geen sms. Eerste lawyer is Varsstraat van beet. Oké, okay, prima. Thanks, doei. Light in I can almost smell Your TV sheets Even kijken, het is nu kwart voor twee uh, we zijn uh, nu op weg naar uh, de volgende stelling bij de eerste Loyer Dwarsstraat. En uh, die mensen willen een, uh, ja, een lekker krekje bier. En we zijn er ongeveer nu. Dus ik ga eens even bellen. Even kijken. Zo. Hey Jennifer, we staan voor je deur. Hoi, we staan voor je deur. Hallo? Hallo? Hallo? Hoi. Ja. Oké, kom maar. Oké. Geweldig toch? Hallo? Hallo? Hallo? Oké, oké, ook You know what, we got Jan coming around here later with a ball of wine for you baby. En daar hebben we Jennifer. Hey Jennifer. Hoi. Oké, okay, dus wat, jullie uh, hoeven 24 eten? 25 uh, euro. Oké, okay, dan ja. doe je er maar twee. Ja. Ik sure. okay, kan ik er dus mm -hmm. een dragen? Ik, uh... ik loop er even een beetje bij. Wil jij er eentje in nemen? Ja. Yes The Cold Room La de Full The Room The Cold Room La di the Full The Room Ah. The Fuck We rij echt een boe uh... Idioten, s'nachts rond en is uh, op zich nog niet heel veel problemen mee gehad, maar het zijn voornamelijk taxichauffeurs en mensen die toch niet helemaal zuiver meer rijden ofzo. Het is wel een beetje extra opletten, dus oh mijn god, ik zou echt overdag zou ik never nooit door uh, de stad willen rijden. Het is vreselijk. Ik moet sowieso. Nee, je moet sowieso wel een beetje van rijden houden, maar uh, als je overdag wil rijden, dan moet je ook nog eens een keer van in de file staan uh, houden, en uh, nou, dat is echt, echt niks voor mij. Nee, S'nachts rijden is op zich uh, prachtig, juist door uh, Amsterdam. Want het is uh, heel relaxed om erheen te rijden, als je maar niet in de file staat. Dan neem je er nog wel op de koop toe dat mensen misschien af en toe een beetje linker rijden ofzo, maar dat weegt uh, niet op tegen de voordelen van s'nachts rijden. En het zou je ook nooit lukken, bestellingen die we nu eigenlijk standaard in een half uur doen, als ik dat overdag zou moeten doen, dan ben je er ja, zeker een uur, uh, misschien wel langer mee bezig. En uh, ja, het werkt ook niet, want overdag gaan mensen gewoon in de supermarkt. Dus gelukkig dat de lens nachts werkt. Hallo, avond met de Baxi. Ja, gewoon een avond wanneer. Goeieavond. Hallo? Hallo. Ja, en achterkantje bestellen, hè? Drie kraten hè? Van die en vierde bietje gaan ik hè. Ja, prima. Ja. Helemaal ja, uh, goed. En, waar moet dat ja. heen? Naar uh, Amsterdam. Oké. Okay. Mag ik je vertellen die straat in de postcode uh, Ja, doe maar alleen maar de, de straat en het huisnummer. Oké, okay, helemaal goed. De, de, de, die straatnummer is Klaas Kattenstraat. De Klaas? Klaas Kattenstraat. Klaas Kattenstraat, alright. Katoostraat, niet Kattenstraat, maar Kattelstraat, hè? Oh, nee, ik denk wel dat ik het kan vinden in de TomTom. Het is dicht bij Amsterdam, weet je? Hij is dicht bij Amsterdam, oké. Okay. En wat nummer? Ja, ja. En nummer 80, hè? Nummer 8. Uitstekend. En de, en de postcode. is 1069 uh, RT. 1069 RT. Ja, nee, 1069, hè? Ja. 10. Oké. Okay. Pak dat? Dan uh, dan um, ja, ik denk dus, het. Dus, uh, ja. Als ik het niet kan vinden, bel ik je nog wel op. En het duurt ongeveer een half uurtje. Dan zijn ja, we, dan we helemaal bij. helemaal goed. Ja? Dan, dan, dan, dan bestel ik met je uh, drie kraten bier, hè? Draai weet je. Ja, dan zit je bier in één krater. Ja, kraten, ja, ja. is hè? 25 euro per krat. Ja, maar goed toch hoor. Oké. Je hoi. Yes. Hoi hoi. hoi. Nou, Break it down, Ooh. Hallo, goeie avond, de pietag, Ja, gedaan jongen. Ja, heb ik eh, een kwartiertje gelegen met die p bedankt besteld? En, uh, um, ja, Ik ben je uh, om te vragen met je Almogoland-conditaars. Dus die En jij staat bij welke straat? Ja. Bij de Klaas-Katerstraat, toch? Ja, dat is uh, de kakastraat, ka uh, dus... Uh... Ja, ja we zijn ja, onderweg ja. en ik denk dat ik er uh, binnen 10 oh, minuten ben. Okay. Ja, helemaal goed. Oh, Oké, okay. tot zo. Hoi, hoi. We zijn onderweg naar de Nova Zembla straat... ...waar mensen zitten te wachten op een uh, kratje wier. En we zijn er over ongeveer 3,5 minuut, dus ik kan ze ook weer bijna gaan bellen om naar buiten te komen. En dat scheelt sowieso altijd een heleboel in uh, hoe lang je op dit land staat te wachten, want af en toe dan, als je nou voor een deur staat, dan zijn ze binnen 5 minuten nog steeds niet beneden. Dus waarschijnlijk omdat ze fanatiek met de pet aan het rondgaan zijn. Ik ga ze eens even aan de bel uh, trekken hier. Dan kunnen we ook vrij makkelijk uitvinden waar nou het feestje is. Vaak knalt er al muziek uit de ramen. Of je kunt natuurlijk de grote verzameling aan fietsen voor een bepaalde deur zien dat er ergens een feestje is. En dan zit ik Kijk, daar staat hij al. Kijk. Hey, goedemorgen. Alles, Alles heerlijk. En juist, man. Hey, uh, ik heb iemand van de radio bij me. Dus okay. uh, als je nog een mooie boodschap hebt. Dan, uh, zou ik een mooie meen... boodschap. Nou, ja. jij hebt mij een mooie boodschap gebracht, namelijk aan voor Kijk, de rest van de avond, uh, of niet? Ja, zeker. Weten. Heerlijk. En dat will waar we daarvoor. Ik okay. ga ervoor genieten. Oké, okay, dan. Ik ga mijn voetje pakken. Ja. Yes. Hier. Oh, ik had niet van de Ja. We zijn net de komende terug van Mysteryland, ze dus willen nog even nadrinken natuurlijk en uh, even napraten, een beetje kijken wat je de dag hebt gedaan en uh, geen drank, wel andere dingen, maar <laughs> geen drank. Maar uh, als we van zo'n feestje afkomen, dan wil ik nog wel eens de biertaxi bellen, ja. Dus uh, ja, heerlijk, want voor de rest, uh, benzinepompen verkopen niet meer. En, uh, en, dan, uh, en dan... ik ben je hartstikke dankbaar dat je dit werk doet, hè? <laughs> hier graag gedaan. maar weer een soort dokter. <laughs> ja, ja, ja, een soort van <laughs> <laughs> ook nodig hè. Toch? Ja, precies. Hey, nou in ieder geval hele goede avond. Dankjewel. En uh, doe eens de groeten maar. Zou doen. Echt niet. Hartelijk bedankt. Oké, okay, keihard. Ja, wel. is goed. Goedenavond. See what I can pick up for you, you know. Ja, yeah, I got a few things going. Don't worry about it, don't worry about it, don't worry. Uh -huh. Dit was een hele blije jongen, maar de, we hebben het nog wel veel uitbundiger meegemaakt. Dat mensen gewoon uh, op de tafel stonden te dansen en uh, dat we mee moesten dansen op de tafel. En, uh, nou, staande ovaties natuurlijk uh, te over. Uh, mensen die gewoon met de allen naar beneden rennen. Om gewoon uh, bijna gewoon de biertaxi in te duiken. Uh, Vreugde dansen, uh, al dat soort uh, dingen. Het is dus wel echt heel dankbaar werk. De biertaxi uh, die rijdt uh, in uh, Amsterdam en uh, redelijk daar omheen. Uh, uh, we verkopen bier, wijn, fris en sigaretten. En condooms. En uh, ja, we rijden uh, op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag... van tien uh, uur s avonds tot zes uur s ochtends. Mensen vragen heel vaak, heb je ook iets anders? En dat hebben we niet. <laughs> en met iets anders dan bedoelen ze uh, of, je, of je ook drugs uh, of iets dergelijks... Ja, gewoon drugs verkoopt. Uh, en dat is hun uh, subtiele manier om, om dat te, te vragen. En dan... Uh, kunnen wij altijd zeggen van ah, nee, dat hebben wij niet. En heel veel mensen willen sterke drank hebben. Uh, en dat, uh, dat hebben we ook niet. Uh, en, uh, ja, daarnaast hebben we voor de rest niet zoveel hele vreemde verzoekjes. Eigenlijk. <laughs> Ik denk dat het een beetje daarom gaat. Heb je drugs of heb je sterke drank? en dat, uh, ja. Nope. Condooms, ja, verkopen we wel. Maar dat is ook niet echt een geweldig hot item eigenlijk. Uh, het is meestal ook zo dat als je condooms bestelt, dan wil je ze binnen 10 minuten. En niet een half uur. Een paar keer hebben we dat slechts verkocht. En één uh, en keer was daar gewoon van binnen 10 minuten weer afgebeld. Zo van, nou helaas, laat maar zitten. En toen was het alweer gedaan. Dus uh, nee, op de condooms hoef je ook niet echt te verwachten dat je binnen gaat lopen. Goeie avond met de biertaxi. Hallo met de biertaxi. Ja, Hey. Ja, Natuur. Hey. Biertaxi? Ja, daar spreekt u mee. Helemaal goed, grappie. Alles goed, ouwe. Ja, lekker met jou dan. Ja, ik ben op de uh, Laressestraat. straat. Okay. Op Valeriusstraat. Ja, Laressestraat... Uh... Nee, Valerius, Valerius. straat. Uh. Alright, welk nummer? Uitstekend. Moet dan ik even een deeltje maken van tevoren? Uh, wat had je in gedachten? Uh, sigaretjes en een paar biertjes. Maar ah. Vooral sigaretjes. Juist. Uh, met een paar biertjes bedoel je gewoon 24 biertjes voor 25 euro. Dat is oké. Okay. En uh, krijg ik dan daar vier pakjes peuken bij voor vijf? Per stuk. Ja? Ja, dat of is. Zes. Dat is vijf. ook goed. Ah. Nou, 6 okay. is ook goed. Dus ik hoor. heb uh, 45 euro, 24 bier en 4 pakjes Marlboro Light. Het liefst met klik. <laughs> oké, okay, dan hebben we gewoon Lucky. Heb je Lucky Klik? Nee. Oh, oké, okay. Lucky Light is goed. Alright, dat, uh, nou, dat gaan we. Uh, 24 bier en 4 pakjes Preuken, 45 euro. Uitstekend, man, we zijn er uh, met een half uurtje. Laressenstraat uh, 97, zijn toch? Nee, nee, nee, Valerius. Oh ja. Nee. Valerius staat uitstekend. Uh, je ziet ja. me zo verschijnen, dan geef ik je een belletje. Duurt ongeveer een half uurtje. Ja, en als deze telefoon niet opneemt, gewoon de voordeur doen hoor, dat is niemand anders. Dan trap ik gewoon je voordeur in. Eh, <lacht> uh, met geweld, ouwe. Ja. Yeah, oké. Okay. Ziezo, hoi. Uh, goedemorgen met de biertaxi. Goedemorgen met Melaan. Ik uh, zou graag wat meer willen. Mm -hmm. Dat kan. Ben ik aan het juiste adres? Dan ben je aan het juiste adres, man. topie. Um, ik, ik zeg uh, die 12,5 liter, Amsterdam is voor 20, toch? Ja. Oké, okay, dan, ja, dan wil ik die graag. Alright, en waar mag het heen? Ehm. Um, echt, um, ja, voor de ingang van, uh, van Artis. Oké, okay. dat is, uh... dat is uh... Ja, het, uh, daar, uh, daar woon je ook. Ja, ik, uh, ik woon er over. Daar ben ik nu in ieder geval. Daar zijn wij nu. Ja. Oké, okay. nou dan uh, bel ik je even op uh, als ik er ben, oké. Okay. Oké, okay. ben uh, hoe lang ben je dit? Ja, ongeveer. ik denk een uh, half uurtje ongeveer. Oké, okay. nee, prima. Uitstekend, dan geef ik, ik een belletje. En uh, is goed, toppie. Hoi, hoi, tot zo. Maar zo. Het is nu uh, tien voor half vier en we zijn hier nu uh, op weg naar de Valeriusstraat, uh, waar mensen ons zitten op te wachten op nog meer bier. En uh, ik ga ze zo even bellen. En... Nou, even kijken. Oh, ja. Duurt. Duurt. Hey, goedemorgen. Hey, ik sta voor je deur, man. Kom naar de Volgens mij ben je op de Larres gestaakt. Nee. Annick, Yep. Oké. Okay. Hoi. Hey. That's it. <coughs> Hoe is je man? Kijk dan. Hey. Uh, wat heb je? Bier. Wijn. Uh, wat zijn de prijzen? 25 euro voor uh, treetje Heineken. 25 euro voor treetje Heineken. En hoe zit het met de wijnen? De wijnen. Uh, moet ik eerlijk bekennen dat het uh, nogal schaars geworden is. Uh, nogal wat verkocht. Dus kan je slechts een, uh, een, een rode wijn aanbieden. Je hebt, nus, je hebt geen wit kaat? Nee, dat is. Uh... Nou, nee, dan maak ik helemaal niet wijn. Nou, doe maar dan doen we nog maar een treetje weet uiteindelijk, hè? Ik weet het de bakker. Ik het uiteindelijk, is zo, is. het koud? Ja, het is uh, redelijk koud, hoor. Uh... Oude oh, tuintjes, ben ik nou gewoon zonder sleutels naar buiten gelopen, Nee, je hebt ah. wel schoenen aan, dat is koud. Ja. <laughs> Want? Anders zit je, je, met, met, je maakt met, met, anders met de sokken. Ja, ja, nee, de vorige klant stond op zijn sokken. Ja, echt waar? Ja, dat was, ja maar die uh... kwam wel naar binnen. Ja, dat, ja, kijk, dat scheelt. Maar je hebt die had hier de je sleutels bij. Op een gegeven moment komen ze je halen, dat weet ik zeker. Ja, oh nee, zeker. Ik moet alleen de sleutels hebben. Kijk, met de biertactie. Hallo, goedemorgen met de bietaxi. Hey vriend. Hé, hey. Hey, kratje, wat kost dat? 25 euro. Oké, okay, uh, 1-hoor straat. 20 uh, Sorry man, maar we komen niet naar Aijmuiden. Tot waar kom je dan? Uh, tot Amsterdam. Oh, nee niet. Van, van waar ben je dan? Van waar? Welke biertax Van waar? Van Amsterdam. Oh, Oké, okay, zo man. Alright, later. Uh... Goedemorgen met de biertaxi. Hoi, goedemorgen, geen gesprek met mezelf. Hoi. Hallo, heb je nog wat te drinken? Uh, ja, zeker. <laughs> Oké, okay. uh, ik zit in Amsterdam Noord, uh, is dat een probleem? Uh, nee, dat is op zich uh, geen probleem, toch? Oké. Okay. Uh, ik zit nog voorbij te kijken, ik heb je telefoonnummer gekregen van uh, die heer Bob uit Turneren. Oké, dat is aardig. Dus uh, dat is die verwezen mij door naar jou. Uh, even kijken, wat heb je allemaal in de aanbieding? Uh, ik heb uh, bier, wijn, fris en sigaretten. Ja, ik doe van mijn bier. Alright, uitstekend. Uh, Waar moet het heen? Uh, doe, maar, uh, doe maar een treintje Heineken. Ja. Uh, is bij, uh, bij Het laag. Het laag? Ja, in Amsterdam. Ja, Noord. Welk nummer? Dan uh, uh, ga ik het voor je kijken, want ik woon hier niet. Ik even een envelop zoeken. Uh, het laag. Oké. Okay. Voor uh, Amsterdam Noord yeah. komt er. <laughs> voor Amsterdam Noord komt er wel 5 euro bezorgkosten bij. Daar zit we. wel Ja, dan zit je aan 30 euro voor een treetje. Ja, dat is prima. Oké, okay. dan zie je met een half uurtje en een belletje op. Uitstekend, man. Ik zie Goed zo. dan Uitstekend. Hoi. We cool de Good morning. Good morning. Good morning. Uh, staan voor je deur. Cool Oké. Okay. We komen naar beneden. Uitstekend, zie je zo. Wie loopt naar beneden. Ja, dat was Vincent die op pad ging met Daan Dijkstra van de Biertaxi in de Nacht. Nou ja, dankjewel Vincent. U kunt reageren sowieso op de uitzending, maar ook op dit radioverslag van Vincent via de Nacht van het Goede Leven KRO.nl. Dus Nacht van het Goede Leven KRO.nl. En nou, dan sturen Vincent gewoon keihard weer de nacht in. Ja, zo is het volop zomer en zo worden de dagen korter. De zon staat laag, goudkleurig straalt ze door de langzaam bruin kleurende bladeren. Ja, er is iemand die dat gewoon heel mooi muzikaal kan verwoorden... en dat is David Sylvian. Dit is September. The sun shines high above. The Birds swoop down upon the crosses of old great churches We say that we're in love While secretly wishing for rain Ja, kort maar krachtig van de cd Secrets of the Beehive, David Sylvian ex-frontman van de New Wave New Romantic groep Japan. Ja, een zanger die ik eigenlijk al sinds mijn zestiende volg en helaas te weinig op de radio, maar bij deze. Goed, het is dan wel september, de herfst komt eraan en waarschijnlijk bent u net terug van vakantie en begint het uh, gewone leven weer van vooraf aan. Of misschien bent u, net als ik, niet op vakantie geweest. Nou, laten we dan samen even het vakantiegevoel oproepen, hier. In de nacht van het goede leven. Even een beetje mijmeren. En dat doen we met de stem van de zangeres Daphne Gliminsas op onze oren. Half Nederlands, half Grieks. Zij is trouwens te zien geweest met haar Griekse vader... in de serie Het Beloofde Land van schrijver Abdelkader Benali. Daphne wilde jarenlang niets weten van haar Griekse roots... maar nu, als veertiger, heeft ze de Griekse cultuur herontdekt... en treedt ze zelfs op met traditionele Griekse liederen. Het lied wat ze hier gaat vertolken heet Odos Aristotelus, wat Aristoteles straat betekent. Het is een nostalgisch en licht melancholisch liedje over de Aristotelesstraat in Thessaloniki. Het gaat over de tijd dat alles nog mooi was. Het zorgeloos spelen van de kinderen op het plein, eh, bij die straat, de lichtjes van de kerk op de, op de berg die te zien waren als het ging schemeren. Nou ja, luister maar. Σάββατο κι από βραδό κι άσε τη Λίνη στην Αριστοτέλου. Που γέρνα. Έβγαζα απ' τι τσέπε μου φλούδε μανταρίνι. Σου ρίχνα στα μάτια να πονά. Τι ανοίγαν στου Τα Ιαννίδια θα ήταν θάρρο. Σάββατο βραδό, τη λύνη, Στην Αριστοτέλου που γέρνα, έβγαζα τι τσέπε μου Σου Γέμιζε πλατεία από παιδιά Ήταν ένα πράσινο, πράσινο φεγγάρι Να σου μαχαιρώνει την καρδιά Τα Ιανουδάτα Σάββατο για και άσε τη Λίνη. Στην Αριστοτέλου πολέρνα. από τι τσέπε μου φλούδε μανταρίνι. Σου Ja, in goed Grieks zeg je inderdaad. Kalinigda wel te rusten. Uh, Daphne Gliminsas uh, werd begeleid door pianist Manos Kopanikis. En uh, dit was het nummer Odos Aristotelus. Uh, zij treedt regelmatig op in Amsterdam met gitarist Michaelis. Uh, u kunt kijken op Facebook. Uh, Daphne met een f.friends. En ook uh, is hij via Google te vinden. Dus Daphne.friends. Daphne, Daphne Glimensas. Hartstikke mooi. Tot de klok van vier uur. Het Daag Het in het Oosten. Een plaat uit mijn omgevallen platenkast. En dat is van het album. Storm at Sun Up van Gino Fanelli. En mocht je deze plaat vinden, koop het. En heb je het in je kast staan, beluister het nog maar eens. Die prachtige ingehouden groove, die stem, het gevoelige mannelijke. Kortom, dit is Love Me Now.